Jeroen van Kamp met het CNRS-journaal. De Jumbo-supermarkt bij het staan, ...medewerkers staan buiten. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Begin vorige maand werd bij een filiaal in de stad... ...een explosief onschadelijk gemaakt. Bij een andere Jumbo in Groningen ontplofte vorig weekend... ...wel een explosief. Dat veroorzaakte schade aan een kozijn. De beelden zouden komende dinsdag worden vertoond... ...in opsporing verzocht, maar de politie wil ze nu... ...zo snel mogelijk openbaar maken. Op de A28 bij Strand Nulde is een vrachtwagen met 19 ton zalm gekanteld. De weg is in de richting Amersfoort waarschijnlijk tot 6 uur vanavond dicht. Het verkeer in de richting van Zwolle heeft er ook last van. Er staat een kijkersfile van enkele kilometers lang. De AWB raadt de automobilisten aan om te rijden via Apeldoorn. Een topman van de Rabobank heeft stevige kritiek op bonussen. Veel banken zeggen dat ze hoge beloningen moeten betalen om goede mensen bij zich te houden. Maar volgens een van de Rabob-directeuren Duizer, is dat onzin. Hij zegt dat als de top van Rabobank, ABN AMRO en ING, 20% minder krijgt, er niemand weggaat. Volgens Duizer zijn banken de afgelopen jaren losgeraakt van de werkelijkheid. De gemeente Den Haag wil de naam van station Laan van Nieuw-Oost-Indië... na ruim 100 jaar veranderen. Het station moet Beatrixkwartier gaan heten, net als de kantorenwijk ernaast. Als het plan doorgaat, moet de gemeente zelf de kosten van de naamsverandering betalen. Hoeveel het wordt en wanneer de naam verandert, is nog niet bekend. Novak Djokovic heeft zich voor de derde keer in zijn loopbaan geplaatst... voor de finale van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld won in 5 sets van Andy Murray. De partij werd gisteravond, wegens invallende duisternis... en dreigende regen, bij 3-3 gestaakt in de vierde set. Djokovic neemt het in de finale op tegen Stan Wawrinske, Wawrinka. Het weer vrij zonnig en droog. Het is 17 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog en geregeld zon. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Je verwacht het al, denk je, dat hij zou komen. Ja, je, je had hem al aangekomen. Ja, vorige uur, uh, Chic en uh, Now Rodgers Met de nieuwe single. En uh, ja, toen zei ik ook, uh, Casey is weer helemaal terug. Nou, daar is hij dan, Casey, met de uh, Sunshine Champions. hoor, that's the way I like it. Het is 6 over 4. Welkom bij het uh, derde uur van Sofort op zaterdag. Met daarin uh, met name Marcel Arends. Ja, inmiddels gearriveerd in de studio... We hebben een overvol programma nog. Maar met de nadruk ligt vandaag, uh, de, de, de, laten we zeggen, dit uur op bij Marcel Arends. Want die gaat van 10 tot en met 17 oktober de Kenia Classic fietsen. En we, CFM volgt dat op de voet. En er zijn weer ontwikkelingen. Dus we gaan het even weer bijpraten. en de stand van zaken doornemen met Marcel. Uh, daarnaast moeten we ook even weer schakelen naar het voetbal. Het is bijna een onmogelijke opgave voor SV Zandvoort om uh, te promoveren. Want ze staan momenteel met 0-2 tegen 2 achter tegen EVC. Dus we gaan naar de volgende plaat. Eerst even schakelen met Joop van es, Dan weer een plaatje en dan is Marcel aan de beurt. En dan kijken we hoe het verder loopt. Half vijf staat gepland het dier van de week. En dat was officieel dot. Maar we hebben kennis genomen van het feit dat die inmiddels gereserveerd is. Dus we gaan door met Barney, het dier van de week. Uh, in principe kwart vijf het gedicht van de week. En nogmaals, omdat we zoveel gasten hebben in Zandvoort, met name uit Duitsland, hebben we dit week, deze week het gedicht in het Duits. En het luistert naar de titel Doe Dus genoeg reden, misschien nog een stukje vol voor Ocean Race. Uh, misschien nog een stukje kwalificatie voor, aanmelden voor de Formule 1 vanavond. En natuurlijk ook vanavond de finale van de Champions League. Dus genoeg reden om te blijven, ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. And here are the Rolling Stones and Painted Black Over naar Duitsersveld. Joop. Een beetje laat, maar toch dan in ieder geval weer. Het Zandvoort komt op uh, 1-2 door een mooi doelpunt van uh, Paul, uh, Patrick van der Hoort. De bal werd gedragen door de wind, komt naast te palen en hoeft alleen maar zijn hoofd tegenaan te zitten. De stand is 1-2, maar ik ben bang dat het tekort is. We de tussenstand bij de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen EVC 1 tegen 2. We hebben nog maar een paar minuten te spelen. Dus waarschijnlijk gaat het niet meer goed komen voor SV Zalvoort. Wel schakelen we zo dadelijk zo rond 10 voor half vijf weer live over naar Joop van Nist. Maar eerst even iets heel anders. Althans, het heeft ook wel iets sportiefs. Toch? Nou en of, en uh, we volgen. Dat wou uh, ik zeggen. Marcel, welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, hou jij de kijkzij even in de gaten? Rob? Ja, tuurlijk. Maar okay, nee, nou, nou, je weet bent je van. nog niet uh, lang genoeg weg. <laughs> <laughs> uh, Marcel, welkom wederom in de studio. Uh, het project uh, Kenia Classics. Uh, kan je voor de luisteraars die, uh, de, die het nog niet gevolgd hebben, even kort uitleggen wat Kenia Classics bedoelt. Ja, Kenia Classic is een onderdeel of een, een, een, een evenement van Amref Flying Doctors, en wij fietsen in totaal met 80 mensen 400 kilometer door Kenia om voor Amref Flying Doctors geld op te halen, zodat uh, ze kunnen vechten voor een gezondere Afrika. En dat is uh, in oktober, van 10 ja. tot en met 17 oktober, heb ik tot, het begrepen? Ja, 10 tot 17 oktober. En daar nou hadden we het de vorige keer al over. En ik, uh, ik, terwijl ik mijn huiswerk deed en ik jou vanmorgen op de, op de, op de rommelmarkt tegenkwam kon ik dat gelijk weer weggooien. Want ik had de, de, de, de etappes had ik even uitgeprint van vorig jaar... maar die gaan het niet worden dit jaar. Nee, nee de planning tot eergisteren was dat wij die etappes wel gingen fietsen. Alleen de onrust in Kenia neemt, uh, neemt zoveel toe... Dat, uh, dat de organisatie besloten heeft om uh, niet meer te vliegen op Nairobi... Uh, maar op Tanzania. Dus wij fietsen nu... We beginnen in Tanzania en we fietsen dan nog wel één dag door Kenia... gaan we de grens over. Uh, en we blijven in de buurt van de Kilimanjaro... Dus... die blijft wel in de route opgenomen. Nou, sterker nog, we gaan er nu omheen fietsen. <coughs> maar niet overheen, maar omheen? Omheen, ja. Okay. Dat betekent wel dat we iets meer hoogtemeters te maken hebben. Dus de training wordt even wat pittiger. Uh, ja, dus in ieder geval, uh, de, de, de, de etappes zijn aangepast... omwille van de politieke onrust in, uh, in Kenia. Ja. Maar het goede doel blijft het goede doel. Amref Flying Doctor. blijft exact hetzelfde. En Amref is niet alleen in Kenia actief, maar in heel Afrika ook. Dus je zult nu ook andere projecten van, van flying, I'm Flying Doctors be, bezoeken dan in eerste instantie gepland waarschijnlijk. Ja, ja maar wel weer dezelfde soort uh, uh, projecten, waterputten, uh, ja. de Flying Doctors zelf, ziekenhuizen, gezondheidswerkers. Dus daar verandert niets in, alleen de route verandert vanwege de veiligheid. Uh, maar dat is natuurlijk een compleet ander klimaat dan dat wij hier gewend zijn. Uh, ga je daar nog je daar een speciale training aan het volgen of... Ja, ja ik, ben, uh, ik heb gisteren een stuk gefietst. Dus dat was de eerste warmte. Ja, <laughs> dat, uh, klopt. Dat, dat hielp al een beetje. En ik ga over twee weken in Spanje. In Noord-Spanje, vlak boven Zaragoza, heb je een natuurgebied. Dat is een woestijngebied. En daar, gaan wij, uh, daar ga ik fietsen. Om puur te kijken wat doet het met je lijf als je echt in hitte gaat fietsen. Ja, want dat, dat zal je speciaal, daar zou je speciale uh, voorbereidingen voor moeten treffen. Wellicht met het, het totje nemen van vocht en dergelijke. Zijn er al tijdens die informatieavonden die je wellicht al gehad hebt voor de club van Kenia... Uh, al over gesproken, wat je dan uh, zou pillen, ik noem maar wat. Uh. Ja, je hebt een soort elektrolyten heten, dat zijn bruistabletten... en die kun je nemen om het vocht wat beter, uh, beter vast te houden. Dus dat ga ik testen in Spanje of dat werkt. Dus we mogen er wel vanuit gaan als je terug bent uit Spanje... dat je dan even verslag doet van je hoogtestage. Dat doen we. <laughs> Uh, daar moet geld bij, uh, bij, bij een, uh, gebracht worden en uh, je bent al bezig. Vandaag heb je dus de, weer de rommelmarkt gehad. Ja. De eerste uh, las ik uh, op de site, uh, dat je, die had 260 euro ongeveer opgebracht geloof ik. Ja, 285. Zo. 285. En uh, heb je al een voorlopige uitslag van deze rommelmarkt? Uh, de voorlopige tussenstand zit op 220 euro. 220 ja, euro. Maar de laatste minuten van de verkoop zijn nog bezig, dus dat komt vast nog wel twee, drie tientjes bij. Ja, en ik zag vanmorgen zelfs dat er een sjoelbak tussen stond. Ik denk, die gaat gelijk weg. Maar ze staan nu bij het Wapen van Zandvoort te sjoelen. Ja, ja. Ja, ja, ze mogen voor 1 euro voor het goede doel shoelen. Hé, hey, kijk, gelijk weer de link gelegd. Ja, ja. Helemaal ja. goed. Uh, jouw persoonlijke uh, streefbedrag uh, was 5000 euro. Ja. En het, het, in de aanloop, hè, dus in mei heb je maart heb je je aangemeld. Ja. Uh, op de site als deelnemer. En in het begin liep dat natuurlijk een beetje stroef. Maar ik keek uh, mijn ogen uit toen ik vanmorgen weer keek. Want op hoeveel sta je nu? Ik sta nu uh, net iets boven de 4.700 euro. En het streefbedrag is 5.000? Ja. En het is nog lang geen oktober. Dus nee. dat, dat ga je halen. Ja, maar mijn streefbedrag gaan we gewoon aanpassen. Ik ga gewoon door. Oh, dat kan je ook doen. Ja, Dat haal ik nooit natuurlijk. Nee, nee <laughs> maar we gaan doen. We hebben ons met z'n tien natuurlijk als team gecommenteerd aan 50.000 euro. Daar ja. hebben we sowieso met z'n tien al 60.000 ja, ja, euro. Ja, je hebt uh, tien mensen van de rij... He, want daar, daar praten we over, daar werk je. Ja. Uh, Tien mensen heb je dus een rijteam En iedereen heeft zich gecommitteerd voor 5000 euro. Dus een eenvoudig rekensommetje. als team... moet je dus 50.000 euro bij elkaar houden. Ja. En daar hebben wij al 60. Man. Hoeveel? 60. 60? Ja. En uh, ik heb ook begrepen dat je op de, de, de tussenstand van de teams... dat wijzigt per dag zo'n beetje. Maar momenteel staan jullie, zijn jullie leading. He? Ja, het rijteam staat op de main. En uh, wie, wie zitten jullie in een nek te heigen? Ja, dat is touw. Dat is een leverancier van ons. En dat is steeds een beetje stuiver wisselen om de week, bijna om de twee dagen. Dus, uh... En als dus individueel uh, organiseer, daar kom ik straks nog even op terug. Uh, van allerlei dingen. Maar ook als, als team uh, verhuren jullie jezelf voor het goede doel. Dus ja. heb ik gelezen dat jullie, ik weet niet hoeveel stoelen en tafels hebben. Uh, ja, we hebben in, in de hal in de rij hebben wij 1500 tafels en 1500 stoelen uitgezet voor een examen van een universiteit. Oké, okay, en hoeveel heeft dat opgeleverd? Het heeft 1500 euro aan uh, donaties opgebracht. Geweldig. We gaan straks even weer verder met je praten, want we moeten zo meteen naar de volgende plaats weer even schakelen met voetbal. En dan uh, kom jij er weer in. Heel goed bedankt, dankjewel. En dat was Echo Smit, de Cool Kids. Voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag schakelen we weer live over naar Duitsersveld. Leider Jap SV Stamvoort tegen EVC. Spannende laatste minuten, Jap. Uh, 87 staat er ervoor. Ja, er is wel wat, wat, wat, wat zure behandelingen geweest, met name voor EVC. Ja, dat heeft natuurlijk geen haast. En uh, dat ja, Zandvoort, dat is uh, nu in ieder geval niet meer, uh, komt er niet meer in vraag om naar die tweede klasse te gaan. Ik, hoewel er, onder de supporters een gerucht gaat, meer is dan een gerucht, ik weet het niet, ik kan het niet bevestigen, dat uh, Zandvoort dinsdagavond nog een keer moet spelen. Ik, nogmaals, ik heb geen flauw idee. En dat, uh, ja, of het zo is, dat, uh, dat merken we dan wel weer. Maar voorlopig is het Zandvoort dat hier met uh, 2-1 achter staat in de 88ste minuut. En uh, ja, het, het is het net niet. Zandvoort dat heeft wel het meeste balbezit gehad. Heeft het meeste op de helft van de tegenstander gespeeld. Maar het kon geen vuist maken. Het, uh, het is, uh, ja, los zand hing het aan elkaar. En dat, uh, dat heb je hier in die duin, heb je dat is natuurlijk veel los zand. Nou, dat uh, is dus nu aan het spelen. En uh, ja, ik, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen... Het is, uh, het is het niet. Zandvoort uh, is het niet. En uh, Dat is erg jammer. Want de laatste periode was Zandvoort behoorlijk uh, toch, uh, sterk. In met, in met name in de wedstrijden die erom gingen. Eentje hebben ze toen verloren. Maar de rest hebben ze allemaal gewonnen. En behoorlijk goed en dat gewonnen. En dat, uh, ja, dat is helaas nu niet meer het geval. Zandvoort dat wel in zijn sterkste uh, opstellingen is uh, verschenen. Er zijn wel een paar uh, missels geweest. Ik even de is ingekomen voor Billy Visser. Het heeft alleen maar geen, geen nut gehad. Dan komt die bal weer in de doelmond van EVC. Wordt weggewerkt door verdediger van EVC. Wel in de voeten van Zandvoort. Maar het wordt overgenomen door EVC. Wordt daar een diepe bal gepast. En Zandvoort kunnen het weer uh, makkelijk uh, in de receptie plegen. Kalus naar. Uh, even kijken, wie is dat? Colin Stinks. Stinks die speelt hem terug naar Paal van Noord. Paal van de Voort. Verre trap. in Het uh, doelgebied in. En dan wordt hij over de achterlijn gekopt door. Uh, maar Giels is dat, geloof ik, die dat deed. En dat betekent dat uh, EVC die bal vanaf de vijf meterlijn weer in het spel gaan brengen. En uh, ja, de keeper die gaat natuurlijk nu naar de andere kant lopen. Van het zijn vijf uh, meterlijn. <coughs> en dat, uh, dat gaat ook weer vijf seconden, van is nog niet eens, denk ik. Dan komt die bal. Zandvoort uh, heeft hem uh, in bezit. Hij wordt daar uh, geval, niet gefloten. Oh, ik dacht dat het een hensbal was. Dat is dus niet het geval. Uh, EVC kan weer wegruimen. Zandvoort. Thank you koper, brengt die bal dieper. En dan gaat die bal gekopt worden door uh, Patrick de Hoort, maar in de handen van keeper van EVC, die het heel simpel heeft gehad eigenlijk. Hij heeft het al druk gehad, maar geen moeilijke ballen gekregen. Sanford kon niet echt uh, kansen creëren. Uh, dat, uh, dat komt ze nu uh, ja, echt, uh, komt het achter hun aan. We staan 82. Uh, de 2 8, de klok staat al lang op 90 minuten. Ik ben benieuwd hoe lang de scheidsrechter nog door wil laten spelen. Uh, het het heeft eigenlijk geen zin meer. Maar goed, 90 minuten is 90 minuten. Natuurlijk heeft het spel een paar keer stilgelegen. En Zandvoort is nog steeds in de aanval. Hier, nu over de rechterkant. Mariusen. Laat die bal voorkomen? Ja. Daar, Patrick van der Hoort. Nee, kan er niet bij komen. Ook, ook Patrick Kopen kan er niet bij komen. En dan wordt die bal geruimd door EVC. Maar in de voeten van Zandvoort weer. Zandvoort dat ontzettende druk zet op de goal van, van EVC... Maar nogmaals, het e 2 is niet genoeg. Er moeten er nog drie bij komen. 1,5 een halve minuut is dat natuurlijk een uh, totale onverklaar, on onmogelijke zaak. Dan, gaan, dan, dan komt vier vier. Hij, dan, dan Gaat hij erin? Nee, dat gaat er niet. Oh, bijna ja, het is al bijna zitten 1-3. En Hierin zijn het. net, uh, oh. even zeggen dat we zomaar het, uh, met drie uit kunnen winnen. Net zoals we het thuis hebben gedaan. Het gebeurt echt niet, want uh, de bal is een beetje onzorgvuldig behandeld geworden. En Zandvoort mag weer uh, gaan spelen. Er komt weer een diepe bal, verre bal voor Zandvoort naar... Uh, ja, eentje van EVC. Die gaat weer uh, opruimen. En daar is Michiel de bal. Speelt uh, naar uh, College Stenks. Nee, niet naar Stenks. Hij verlies gewoon die bal. En daar is hij weer in balbezit En dan wordt hij het uh, op zijn huid daar. En dat mag allemaal van de schijt zetten. Zandvoert. en uh, Gaat uh, Steeks erbij komen? Nee. Die komt er niet bij. bal is over de achterlijn. Dat is het eind signaal. Zandvoert heeft het niet gered dit jaar. Het was wel een doelstelling van uh, de trainer, en Laurens de Heuvel, toen hij hier aantrad We gaan binnen een jaar terug nou, het is bijna gelukt, maar net niet uh, ver genoeg. Zandvoort verliest hier, min of meer terecht met 1-2. EVC gaat volgend jaar tweede klasse spelen. Dankjewel Joop Vnes, en inderdaad uh, heel erg jammer voor SV Zandvoort. Het is niet alles, Joop. Nee, uh, goed Oké, okay, dankjewel, en een fijne zaterdagavond. We hebben het leidzaam toegezien. Hè? Ja, ja, klopt. Daar heb je gelijk in. <laughs> hoi. <laughs> hoi, hoi. Zo meteen gaan we verder praten met Marcel. Marie's Oasis, hier is the Wonderwall. Today is gonna be the day that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 Dat was uh, Oasis en de Wonderwall. Ja, we gaan nog even naar uh, Joop van Eers, Want uh, Joop, jij hebt nog een uh, melding over die wedstrijd van de aanstaande dinsdag... waar een uh, melding over gedaan ja, wordt. Nou, het schijnt dus wel waar te zijn. Zandvoort mag dinsdag één wedstrijd spelen tegen de Frieser van de andere helft. En dat is uh, Rijgenboys, dus dinsdag Rijgenboys Zandvoort of Rijgenboys. Ik denk dat het op neutraal terrein is, men kon me dat niet bevestigen. Maar in ieder geval tegen Rijgenboys, de winnaar gaat alsnog naar die tweede klasse toe. Hé, hey, dat is wel goed nieuws? Ja, ik denk het wel. Mooi, nou, hou, hou ons op de hoogte. Dankjewel voor dit bericht, Joop. Ja, prima. Oké. Okay. Ja, we gaan, uh, gaan door met het uh, gesprek met Marcel. Ja, voetbal ja. ging even voor, natuurlijk, hè, in dit geval. Een uh, belangrijke wedstrijd. Even een samenvatting van het eerste gedeelte van het gesprek, Marcel. 10 tot 17 oktober fietsen, Kenia Classics. Uh, ten van Amre Flying Doctors. Uh, er zijn verschillende teams. Jij werkt bij de, bij de RAI, je hebt een team van 10 man. En de, de, de, de probeer je zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen... Om, om, uh, om een en ander te realiseren. En daarnaast heb je zelf ook een persoonlijk streefbedrag. Uh, dat was in eerste instantie 5000 euro, maar je bent er al bijna. Je zit op 4700 euro. We hadden de, aan het eind van het eerste gesprek hadden we het erover... dat je als team Rai ook uh, een aantal uh, uh, evenementen uh, organiseert... om het maar te zeggen, om geld bij elkaar te krijgen. Zo hebben heb dus al die, die tafels en die stoelen... Uh, voor die examens in de raai opgesteld voor 1.500 euro donatie. Ja. Uh, zijn er nog meer dingen die je gaat doen als team? Ja, er staan nog een aantal dingen op stapel. Wij gaan 2 juli een veiling en een loterij doen. Uh, dat doen wij tijdens de zomerborrel van de rij. Uh, en daar zijn we allerlei items voor aan het verzamelen. En inmiddels heeft bijvoorbeeld Center Park Zandvoort daar een cheque van 500 euro ter beschikking gesteld. Die wij kunnen verloten of veilen. En een overnachting in het strandhotel. Dat is toch geweldig? Dat is te gek, dat is helemaal te gek. En hoe kwam je in contact? Kwamen zij naar jou toe? Of, uh... Nou, ik ken toevallig iemand die daar werkt. We raakten in gesprek en uh, ze vond het goed doel. En, en Centerparks wil ook wel samenwerken met de gemeente en de VVV. Dus ze vond het ook wel een, een, een goed doel. En ook wel uh, de samenwerking en dat een Zandvoort ermee meedoet. Dat is echt helemaal te gek. Maar dat, ik moet, wat, wat voor items uh, mogen... Ja, sorry, je, je noemt nu één voorbeeld. Zijn er nog meer voorbeelden die op die veiling... Uh... Ja, wat we, wat we hebben hotelovernachtingen, we hebben al dinerchecks. Uh, volgens mij het betrouwbare bon krijgen we nog een smartwatch, geloof ik. Uh echt van jou. <laughs> niet gebruikt, nieuw. Ja, ja. Dus die gaat ook in de veiling. En uh, hoe kunnen uh, mensen uh, daar, hoe kunnen ze op die veiling komen? Dat, gaat dat via de computer? Of? Nee, nee, nee. Dat is echt de zomerborrel van de rij. Dat is echt voor rijmedewerkers. En dan zitten we gewoon bij ons in, uh, oh, okay. in ons eigen café. En, uh, en we zijn bezig, of het lukt weten we nog niet, om iemand van de, van de oud-lama's, om die de veiling te laten doen. Maar dat is nog, nog niet helemaal zeker of dat gaat lukken. Maar nou ja, geweldige... Prachtige, prachtige prijzen. Ja. En allemaal voor het goede doel. En dat geld gaat allemaal... Naar... Nou, dan, dan denk ik dat het streefbedrag uh, vele, als team... Vele malen over, tenminste, overschreden kan worden. Want het is, het is geweldig. Het ja. gaat allemaal naar het goede doel. Alles. Uh, dus als team uh, heb je dus een aantal activiteiten ontplooit om geld bij elkaar te krijgen. Maar ook individueel heb je dat nodig uh, al verzet. En ga je ja. wellicht nog verzetten. Ja, ja, ja. Wat ja. heb je zo al? tot nu toe? Je hebt de rommelmarkt. Ja. Het is de nu, tweede keer. De tweede keer rommelmarkt. Dus dat heeft wel aardig wat opgeleverd. Dat is weer een beetje dankzij de sport. We hebben we wat kleding. Oude, ou, ou, nieuwe ja. kleding van gehad. Ja, nieuwe, nieuwe kleding. nieuwe oude kleding. Echt, ja, nieuwe, nieuwe kleding die, ja. die heb ik gekregen en mocht ik verkopen. Dat dus heeft echt veel opgeleverd. Dus dank daarvoor. Um, en wat ik nog ga doen is volgende week donderdag een diner in het Wapen van Zandvoort. Ja, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar eerst even terug naar die rommelmarkt vandaag. Ja. Uh, want ik kreeg net een appje van uh, je partner Karin. Uh, prima dat jij allerlei uh, uh, uh, activiteiten ontplooit. Alleen, uh, ze kan met de bus niet weg. Nee, nee ik zit hier en, uh, en de sleutel van de bus zit ook hier. Is, uh... Karin, sorry! Ja, zij, zij moet voor straf even op het terras wachten, denk ik. Maar het zonnetje schijnt, dus dat komt wel. Uh, er, komt nog, er komt nog een rommelmarkt en wanneer, voor de derde keer. Wanneer is die? 2 augustus. 2 augustus. Goed, dan gaan we nu naar uh, volgende week. Heb je een geweldig evenement in het wapen van Zandvoort. en dat is Zandvoorters meldt u zich aan. Want het is allemaal voor het goede doel. Wat ga je volgende week doen? Je gaat koken geloof ik. Ja, ik ga samen met een, een, een collega die ook mee fietst. Gaan wij samen diner koken. Dus hij, hij staat wat meer in de keuken, ik wat meer in de bediening. Dat is een beetje ons oude vak van ons allebei. En we gaan een, een, een, een drie gangen diner koken. Met vooraf ook wat, wat borrelhapjes bij de inloop. Met onder andere een springhaantje gefrituurd. ...en wat Keniaanse recepturen... ...en uh, we hebben het voor elkaar gekregen... ...dat alle ingrediënten gesponsord worden door de Sligro... Uh, ...dus de opbrengst van het diner... ...gaat volledig naar Amref. Uh, een, hoeveel, hoe kost een... ...hoe duur, dat, dacht, dat ja. iedereen weten... Uh, ...wat kost een couvert? Uh, een couvert kost 30 euro. Dus als je met z'n vieren bent, 4 is 120, 120, heb je een tafeltje? Heb je een tafeltje. En uh, hoe gaat die inschrijving? Die gaat tot nu toe goed. Wij zitten op exact 49 reserveringen op dit moment. En hoeveel kan je maximaal hebben? Ja, er kan 60 man binnen zitten. En ja, het terras kan misschien ook nogal wat bij als mooi weer. Maar goed, dit is min of meer een oproep aan Zandvoorters, die allemaal uh, andere flying doctors en jou natuurlijk met het Kenia Classics een warm hart goed dragen. Hm. Ik zou zeggen, uh, schroom niet en uh, snel naar het Wapen van Zandvoort om in te schrijven. Dus aanstaande donderdag is dat. Aanstaande er? donderdag vanaf zes, tussen 6 en 7 uur inloop en vanaf 7 uur gaan we beginnen met dineren. Nou, hou ons op de hoogte hoe het gaat met de reserveringen. Mocht het niet vol zitten, dan uh, hebben wij nog even contact. Ja, doen we. Even een plaatje. Als je hebt. Hé, nee. wat denk jij dan? Platter genoeg, hoor. En wat doen we met het dier van de week trouwens? Even overleg, werkoverleg. Uh, ja, uh, nou ja, zeg het maar. Nou, doen we na deze plaats even kort het dier van de week en dan meteen naar Marcel weer. Oké, okay, doen we. Ja. Oké. Okay. Close 5, daar komt hij aan het dier van de week. Uh, en die luistert deze week naar de naam Barney. En Barney gaat als een wervelwind over het terrein. Dat is ook niet zo gek, want hij is nog heel erg jong. Een maand of acht en nu al een aantal keer van baas gewisseld. Dat is nooit goed. Barney is een vrolijk en zeer energieke beagle... die nog wel wat opvoeding kan gebruiken. Hij is een beetje de baas geworden in huis. Dit was ook uh, aardig uit de hand gelopen... en is tot een conflict gekomen tussen de eigenaar en Barney. Dit is dan ook de reden dat hij weer wederom in het dierentehuis Kennemerland verblijft. Hij heeft in zeer korte tijd uh, twee operaties ondergaan... en omdat hij zich niet zo gemakkelijk laat vertellen wat hij moet doen, ging het mis. Zijn ogen moesten gezalfd worden na de operatie en dit liet hij niet toe. Op dit moment gaat alles prima en kan hij fijn naar een uh, nieuw huis. Omdat hij toch wel redelijk bij de hand is, plaatsen ze hem liefst niet bij kinderen. Hij is super sociaal met andere honden en speelt ook uh, graag uh, goed los. Hij kan niet met katten, daar gaat hij achteraan. Dat hoort ook bij een beagle. Hij was niet gewend om los te lopen... maar als er een band is en er wordt goed met hem getraind... zal dit uiteindelijk wel kunnen. Dan kan hij ook lekker zijn energie kwijt. Omdat een beagle is, is hij ook erg eigenwijs... en gaat hij graag zijn eigen gang. Trekken aan de lijn is zijn grootste hobby. Een minder grote hobby is alleen zijn. Dit vindt hij echt niet leuk en laat het dan ook duidelijk weten... Het dierenhuis, ze zoeken dan ook een ervaren nieuwe baas die wel tegen een geintje kan, want Barney is eigenlijk gewoon een clown. En waar verblijft Barney op dit moment? Barney verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Kees op straat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 -3888. Of kijk ook even op de website www.dierentehuiskennermeland.nl. Want ook Barney verdient een thuis. En dat was het dier van de week. We gaan door met de Kenia Classic. Marcel Arends. Ja, uh, waar waren we gebleven, uh, Marcel? We waren gebleven op aanstaande donderdag 11 juni. Uh, een uh, classic, uh, Kenia classic dinner In het wapen van uh, Zandvoort uh, 30 euro per couvert ja. Je kan ongeveer 60 man kwijt ja. Misschien als het mooi weer is Of wat, wat meer, maar dat is een beetje flexibel uh, uh, Wat krijgen we voor? Geschoteld boerenkool? Nee, nee, nee dat, dat, ik, ik ga ervan uit dat ze dat in Kenia niet eten <lacht> We hebben het geprobeerd een beetje Keniaans te doen Dan zat ja, ik zelf leuk. Bij de inloop uh, wat borrelhapjes Daar zitten voor de, voor de leukigheid Wat springkamer tussen, maar uiteraard ook gewoon Dingen die we wat meer gewend zijn om te eten. Het, het voorgerecht is dan een cougette tomatensoep. Uh, het hoofdgerecht is een, een, een Keniaanse viscurry en een kipcurry met wat polenta en een ratatouille van groenten. En het nagerecht is een, een, een grote chocolade-cake-achtig uh, iets met uh, wat verse mango en mango -koolie. En uh, nogmaals, het, uh, de 30 euro voor het couvert gaat allemaal naar het goede doel. Ja, volledig. En, en de, de drankrekening die gaat naar het Zandvoort. Ja. Zo ja. hebben jullie allebei een win-win situatie gecreëerd, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, want wij mogen gebruik maken van de keuken en de ruimte. En uh, de, daarvoor gaat de drankomzet naar, naar hun toe. Ja. Helemaal super. Dus, luisteraars en kijkers, we hebben sinds kort, of de laatste laten zeggen, dit uur vrij veel kijkers. Ik begrijp daar nog steeds niks van. Maar goed, dat zal wel aan Marcel leggen. Uh, dus, Zandvoort, dus, wilt u, draagt u dit uh, goede doel een goed hart uh, toe? En wilt u uh, Marcel volgen tijdens zijn uh, fietstocht uh, van 10 tot en met 17 oktober? Uh, tijdens de Kenia Classics? Uh, Wees dan uh, zo attent en uh, ja, schrijf je in bij, voor het diner op aanstaande donderdag 11 juni in het wapen van Zandvoort. Er zijn, is nog ruimte en het is 30 euro per ver. en het gaat allemaal naar Amref Flying Doctors. Uh, begin van de, uh, ons interview zei je het al, de route is aangepast. Uh, heb je ook uh, vanuit de organisatie regelmatig contact met de organisatie in de aanloop naar het uh, grote evenement toe? Ja, heel veel zo. Zij houden ons heel erg op de hoogte wat er sowieso speelt in Kenia. Ja. En we hebben een sleutelavond gehad waar we tips krijgen van wat moet je allemaal kunnen met je fiets. Welke onderdelen, reserveonderdelen moet je meenemen. We hebben een kick-off gehad waar alles uitgelegd werd. We hebben al een MTB-kliniek gehad. Er komen nog een MTB-kliniek aan. Um, en er is ook nog een laatste fietstocht met z'n allen. Twee keer in Nederland met 80 man gaan fietsen. Wat we dan straks ook in Kenia doen. Ja. Uh, dus zijn, hou ons constant op de hoogte. Er zijn heel hele tijd evenementen waar we naartoe kunnen. En bijvoorbeeld met het wijzigen van de route zijn we allemaal persoonlijk gebeld eergistelijk. Persoonlijk gebeld? Ja. Oh, dat is. Uh, ja, een kortere lijn is er niet. Hè? Nee, veel, veel korter en directer de, gaat het niet. Nee, nou, hartstikke, hartstikke goed. Ja, jammer dat het, dat, dat, dat het verlegd moet worden. Omwille van die politieke onrust. Maar uh, goed, het gaat gewoon door. En ja. uh, we worden natuurlijk niet over de. Hoe heet dat ding ook weer? Die berg? Uh, de kilometer. Uh, die, die bedoel ik. niet overheen, maar je gaat er nou omheen. Ja, maar we bereiken wel op een gegeven moment wel de hoogte van 2000 meter. Dat is hoog genoeg, denk ik. Ja, dat vrees ik ook. <laughs> je ja, maak je daar toch een beetje druk om, hè? Hoe, hoe, dat, hoe je dat gaat bevallen, om het ja, zo maar eens te ja, zeggen. Ja, want ik, ik ben best wel geoefend aan fietsen, maar twee kilometer hoogte naar boven fietsen. Ik weet dat er één etappe tussen is, we weten nog niet exacte etappes, maar er is er eentje tussen. Die begint op 700 meter hoogte en die eindigt die dag op 2000 meter hoogte. Maar dat betekent toch dat je ergens 1300 meter omhoog moet fietsen. Ja, nee, dat, uh, maar het voordeel is, je gaat ook weer naar beneden. Daar gaan we vanaf. <laughs> maar dat zijn we een dag Kijk, later. Dat lijkt me <laughs> een etappe. <laughs> <laughs> dat lijkt me echt een etappe voor mij. Bergaf. <laughs> Goed, uh, even, even resumerend. Er komt nog een, uh, hier in Zandvoort een uh, kofferbak-rommelverkoop. Uh, nou, rommel was het niet, want je hebt echt geen rommel verkocht. Nee, nee. Nieuw uh, Wanneer was die? 2 augustus. 2 augustus, luisteraars en kijkers. Zet u dat vast in uw agenda, dan, dan staat Marcel weer op de rommelmarkt... en al het geld wat hij die dag opbrengt wordt bij het goede doelgeld gestort. Uh, donderdag uh, diner uh, en de veiling van de rai Dus uh, stel dat iemand nou nog iets speciaals heeft voor die veiling... want al dat geld wat uiteraard de items die daar uh, aan de orde komen... dat geld wat dat opbrengt gaat ook naar het goede doel. Stel dat iemand in zijn antwoord zegt, van, nou ik heb nog iets hartstikke moois... en dat wil ik dan wel uh, laten veilen... Uh, op de veiling. En uh, hoe kan iemand dan met jou in contact komen? Uh, dan kunnen ze mij het beste mailen. En dat is marcel71arends.gmail.com uh, Dat verstond ik dus nu niet. jou ook niet, hè? Nee. Heel onduidelijk. Nee. Nog, nog een, nog, keer, uh, nog een keer, keer. Nog een keer. Uh, marcel 71 Nou, ik uh, laat even zeggen, verstand van zaken. We zijn bijgepraat. Dat denk ik. En uh, nou, donderdag het eerst, eerstvolgende evenement. Het diner bij uh, het Wapen van Zandvoort. Ja. Uh, dan ga je op een hoogte stage in Spanje. En dan ja. kom je weer terug. Ik en, -trainen. en dan ga je ons verslag doen. Ja. Uh, en zometeen uh, om kwart voor vijf. Uur, tegen vijf ga je eerst even die sleutels inleveren. Ja, ik denk dat het wel handig is. En dan zien we elkaar bij het werk over Bij de vergadering, ja. Goed, Marcel, hartelijk bedankt voor deze update. En uh, we gaan elkaar zien, spreken en noem maar op. Dank, ik, goed. dank dat Marciaal, ik hier mocht zijn. Marcel, heb jij nog een uh, site waar mensen meer informatie over jouw actie uh, kunnen vinden? Ja, ook die heb ik. Dat is www.keniaclassic.com. Slash Marcel streepje Arend. Ook dat En dan kunnen mee. ze ook doneren trouwens. Daar kunnen ze ook doneren. Ik kan nog Uiteraard. één keer herhalen. Www.keniaclassic.com. Marcel streepje -arend. Arend. Goed, succes met deze geweldige actie Marcel. Dank jullie wel. Can you feel it?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 Here I stand as a broken man But I found my friend Wat een geweldige actie van uh, Marcel, hè? De Kenia Classic. <laughs> Ik hoop dat Karin er ook blij is. Zijn ja, partner. ja, ja. Hij moet voor vijf uur moet hij weer op het gastesplein zijn. Wat is, ja, want die, hij... bus, die bus moet weg. Ja. Hij, is gewoon, hij is naar de kapper geweest vandaag. Hij, heeft, uh, nou, hij is hier geweest. En Karin maar op de rommelmarkt. Maar allemaal voor het goede doel. Zo is het nou. Tijd voor het uh, gedicht van de dag. En vandaag voor alle Duitse toeristen... een Duits gedicht. Wat is het gedicht in Duits... Schoko, Herr gut. kommt die an. In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genau so wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe, lebe nur noch für dich. Seit wir uns kennen, ist mein Leben bunt und schön. Und es ist schön nur durch dich. Was auch geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich, ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben, immer lieb. Immer wieder nur dich. Wo ich auch bin, was ich auch tue, Ich hab ein Ziel, und dieses Ziel bist du. Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. Sag, dass ich dich nie mehr verliere. Ohne dich leben, das kann ich nicht mehr. Nichts kann mich trennen von dir. Du. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr von mir gehen. Du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr von mir gehen. Dit weekend heel veel Duitse toeristen hier in Zandvoort. En speciaal voor al die toeristen. Van harte welkom in Zandvoort. En daarom deden wij dit Duitse gedicht. Dat heet Do. Ja, Wordt er nog een beetje gesport uh, dit weekend, of niet? Nou, uh, enorm. Enorm, uh, laat, hè? We, la, Laten we beginnen bij, uh, bij de, de actualiteit. Uh, de finale van de damesfinale op Roland Garros uh, gaat toch verrassend een derde set in... Want uh, Savarova heeft uh, de tweede set in de tiebreak uh, weten te winnen. En staat momenteel met 2 tegen 1 voor in de derde set. En is zelf aan uh, opslag. Dus heeft de service gebroken. Dus dat wordt nog een spannend verhaal. Morgenmiddag hebben we de finale uh, uh, van uh, de herenfinale. Dat is Warenka tegen Djorkovic. Uh, vanavond om 8 uur hebben we de Champions League. De finale. Een prachtige, uh, prachtig affiche heet dat. Juventus tegen uh, Barcelona. Begint om 8 uur. En vannacht begint het WK voetbal voor dames. En uh, als u Nederland in actie wil zien, dan zult u de wekker moeten zetten... want die spelen midden op de nacht. Uh, vanavond om 8 uur, of 7 uur de kwalificatie van de Formule 1 van de Grand Prix uh, in Canada. Morgenavond om 8 uur de race. Morgenavond. Morgenavond de, morgenavond de race. Ja, heel goed, uh, Rob. Je hebt het door. Morgenavond de race, uh, de, uh, de Formule 1 in Canada. Dus er wordt volop uh, gesport, links en rechts... Zo, genoeg te doen uh, dit weekend. Ja, nog. Ja, dus we zijn niet aan toegekomen. Ik had er nog een hele voorbeschouwing willen houden over de, over de race en de voorbereiding van Verstappen. Stappen. Want die krijgt het natuurlijk wel moeilijk, want die heeft uh, een penalty gekregen na zijn crash op Monaco. Dus die moet vijf plaatsen terug. En nou, dat, uh, dat wordt nog wat met die kwalificatie. En wij zijn uh, morgen een dagje vrij. Ja, omdat we je, wij, zouden, wij zouden gezellig met z'n tweeën middags... naar een Europese uh, race gaan kijken van de Formule 1. Die er niet is. Die er niet is. Ja, nee, dat schiet lekker op. Maar goed, Lex zei dat het mooi weer werd. Dus uh, wellicht dat we een alternatief programma kunnen verzinnen. Maar onze collega uh, Andor Zandbergen... neemt morgen de honneurs waar tijdens Zandvoort op zaterdag, uh, zondag... En uh, na vijf uur is onze collega Fred aan de beurt met Entertainment for You. Dus ook wederom twee uur live muziek en entertainment op uw lokale zender ZFM. Heel veel plezier met Fred zometeen. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Some Dag. Doei doei.